Jan van der Putten met het NOS Journaal. De voordracht van Frans Timmermans voor de functie van voorzitter van de Europese Commissie is dichtbij. Twee diplomaten hebben aan persbureau Reuters laten weten dat een akkoord over hem in zicht is. De gesprekken over de topfuncties in Europa begonnen gisteravond en duren al u en duren nog steeds voort. Tegen Timmermans was vanuit een aantal landen verzet. Veel christendemocraten zien het niet zitten dat een sociaaldemocraat voorzitter wordt. De opwarming van het klimaat bedreigt de arbeidsproductiviteit... waarschuwt de internationale arbeidsorganisatie ILO. Door de stijgende warmte zal het aantal gewerkte uren... over elf jaar met 2,2 zijn gedaald. Volgens de ILO komt dat neer op 80 miljoen fulltime banen... met een totale waarde van 2100 miljard euro.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 Breda trekt zich terug als kandidaat voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Volgens de gemeente zijn de financiële risico's te groot. Er zijn nu nog zes steden in de race. Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. Het weer nog, periode met zon. In het noorden misschien wat regen en het wordt 20 tot 25 graden. Morgen vooral in de noordelijke provincies nog wat kans op lichte regen. Verder droog, zonnige periode en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zandvoort, Zon. zee, Zandvoort een de zomer. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. ZFM luncht.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 Van vanavond en ik vraag me af terwijl ik naar een fluit. Wie laat wie nu uit? Kom, kom, jee, chop, chop, ja. Braaf, ja, kom, kom. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja ja, een nieuwe week, een nieuwe maand en ik wens u natuurlijk een hele fijne week, maar ook zeker een hele fijne nieuwe juli maand toe. Tja, en dan begin je ineens je programma niet uh, met je uuropener, maar met een liedje. En ja, dan merk je gewoon dat je al heel lang niet meer achter zo'n mengpaneel hebt gezeten. En dat je weer even drie moet komen. Tja, want ik zit hier natuurlijk toch een beetje nu als een onbestorven weduwe. Geen Ruud, geen Roy. Helemaal in mijn eentje. En ik mis ze wel, moet ik eerlijk zeggen. Heel stil hier. Maar ja, ik wil niet zeggen dat we er geen leuk van programma van kunnen maken hoor. Het wordt alleen een beetje toch wel, uh, ja, nog uh, wel anders dan anders. We beginnen weliswaar straks met uh, drie in één. En uiteraard uh, hebben we het uh, regel, of hebben we, uh, kijk zie je, ik zit nog steeds in die wijvorm heb ik voor u het regionale nieuws meegenomen... en uiteraard het weerbericht van Rico Schreuder. En we gaan natuurlijk ook zoals gebruikelijk is op de maandag... een gesprekje hebben met Joop van Nes, onze razende reporter... over wat er allemaal heeft plaatsgevonden in het afgelopen weekend... en misschien ook nog wel de dagen daarvoor. Dat weet ik niet, dat gaat jou op ons allemaal vertellen... Maar u weet, wij hebben normaal gesproken uh, de artiesten in het licht. Klein rubriekje was tenminste de opzet. Maar toen ik dit programma ging voorbereiden... zag ik niets anders dan jarige artiesten en uh, overleden artiesten... die op deze dag... en stuk voor stuk kanjers hoor. Stuk voor stuk kanjers, echt waar. Ik kon niet kiezen. Dus mijn motto voor vandaag is... Voor de artiesten, namens de artiesten, vandaag is mijn dag. Ik ga ze allemaal draaien, alleen niet steeds met die tune. Draai ze gewoon, vertel iets en we gaan lekker verder met het programma. Dus, al dus geschieden, uh, zoals ik al zei, we gaan starten met de 3 in 1. En vandaag heb ik gekozen voor Kaan. Dus zet lekker die stoelen aan de kant. Ben je misschien toch wel aan het doen hoor. Want met dit weer is het natuurlijk toch wel lekker... om weer even je huis in orde te brengen na al die warme dagen. En uh, waarschijnlijk zijn jullie allemaal ook lekker naar buiten geweest. En vandaag is het dan wat bewolker. Dus ik neem aan dat jullie allemaal lekker binnen bezig zijn met het een en ander. Nou, ik ga je helpen om die dag door te komen. In ieder geval de komende twee uren... En dan starten we lekker met die Chaka Kaan. Die daar heerlijke muziek voor heeft gemaakt. Dus daar gaan ja, we. Dan ga ik deze even afzetten. Ik ben ook echt een. Haha, uh, <laughs> disjockey van Likbevind. Nou goed, maakt niet uit. Hier komen de drie van uh, Chaka Kaan: drie in één in Oh, Ja, ja, Shaka Kaan. Ja, een hele bijzondere artiesten mag ik wel zeggen. En uh, die mag ook best wel eens bij de 3 in 1 aan bod komen. Deze dame uh, is, uh, haar echte naam trouwens is Eve Marie Stevens. En uh, ze is geboren op 23 maart 1953. En ze is een Amerikaanse singer-songwriter. En op 20-jarige leeftijd werd zij zangeres bij de funkband Rufus. En dankzij Stevie Wonder brak, brak ze in 1974 door in de popmuziek met het nummer Tell Me Something Good. In de late jaren 70 scoorde zij een grote disco-hit met I'm Every Woman. Een nummer dat later ook door Whitney Houston tegenwoordig werd gebracht. In de jaren 80 ging het succes verder met Ain't Nobody. En dat is haar laatste single met Rufus een bewerking van een nummer van Prince. En uh, ja, op 3 december 2004 ontving zij een eredoctoraat van het uh, Berkeley College of Music. En uh, in uh, 2007 kwam Chakaka na een lange stilte terug... met een nieuw album getiteld Funk This. En naast uh, covers als Sign of the Times... En Castle Made of Sands van Jimi Hendrix... nam ze voor het album ook een duet op met Mary Blige. Tot zover dan Chaka uh, Khan. En dan gaan we dus nu over en beginnen met wat ik u beloofd had. De artiesten in het licht voor vandaag. Alle jarigen en uh, artiesten met die vandaag hun laatste dag hebben beleefd... op aarde in een ander jaar. En we beginnen... Deze serie met Vel Dooniken met Walk Tall That's what my mama told me when I was about me high She said, son, be a proud man and hold your head up high Walk tall, walk straight and look the world right in the eye All through the years that I grew up, Ma taught these things to me But I was young and foolish then and much too blind to see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 I started going places where the youngsters shouldn't go. I got to know the kind of girls it's better not to know. I fell in with a bad crowd and laughed and drank with them. Through the laughter, mama's words would echo now and then. Walk tall, walk straight and look the world right in the eye.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 Nou, nou, nou, nou. Dat is mooi, toch? Fel uh, Ja, vandaag uh, is het vier jaar geleden dat hij overleed. En Michael Valentine, Fel uh, is geboren op 3 februari 1927 in Wattenvoort. En hij was een eerste zanger. Tussen 1965 en 1986 had hij een eigen televisieshow bij de BBC, de Fel Show waarin hij zijn eigen liedjes zong en gasten ontving. In de jaren zestig van de twintigste eeuw... had hij vijf to uh, top, top tien hits in de UK Single Chart. Nou, knap gedaan. En als je dan nagaat dat Doeniken van acht kinderen de jongste was... en uh, toen zijn vader stierf in 1941... was hij gedwongen om zijn school op te geven... en om de kosten gaan te verdienen... En hij ging werken bij een fabriek waar sinaasappelkistjes in elkaar werden gezet. En hij is uh, toen een drummer uh, de drums gaan leren spelen. Maar die heeft hij op een gegeven moment ingeruild voor een gitaar. En uh, daarmee uh, is hij bij een band gaan spelen. Hij is verhuisd naar Engeland en uh, is ook gaan zingen. En ja, de rest is geschiedenis. We kennen veel muziek van hem. En uh, we hebben mogen genieten van zijn mooie stem. Het is inmiddels de hoogste tijd voor het nieuws. Dus ik ga even het nieuwsliedje erbij halen en dan kom ik zo bij u terug met het nieuws van de afgelopen dagen. Het nieuws bij CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, kan ook niet anders, want er is niemand anders. Een beetje een solo-showtje vandaag. Nou, maakt niet uit. Vanaf vandaag is het strafbaar, uh, jongens, meisjes, dames, heren. om je telefoon vast te houden tijdens het fietsen. Dus op de fiets geen WhatsApp, Insta of Facebook. Geen ander muziekje opzetten. Geen navigatie. Je telefoon mag je niet in je hand hebben. Wel, als je stilstaat, dan mag je je telefoon wel bedienen, maar niet als je op de fiets zit en rijdt. Wees gewaarschuwd, want vanaf vandaag kun je er een bekeuring voor krijgen van 95 euro. Het afgelopen weekend hielden de handhavers van de gemeente... Dikkie, ik heb een kikker in mijn keel, ga even kuchen. Opnieuw proberen. Afgelopen weekend hielden de handhavers van de gemeente en de politie samen een scootercontrole. Ze hebben 60 bestuurders gecontroleerd op de Herman Heijermansweg, Zandvoortse Laan, Bramelaan en het Badhuisplein. Vier mensen hadden geen rijbewijs en er zijn twee mensen aangehouden omdat ze inbrekersgereedschap bij zich hadden. Tien voertuigen hadden een WOK-melding en dat betekent dat het voertuig niet aan de wettelijke eisen voldoet... bijvoorbeeld omdat de snelheid is opgevoerd. Vandaag start in Zandvoort de opbouw... van het Europees Kampioenschap Zandsculpturen. Het thema van dit jaar is 75 jaar vrijheid. Zes Europese kunstenaars zullen een vrijheidsbeeld van hun land... en op, maken en op de boulevard de Vavosje komt een tentoonstelling in hetzelfde thema. De officiële opening is op 14 juli ter hoogte van het Zandvoorts Museum en dan wordt bekendgemaakt welke kunstenaar zich Europees kampioen zandsculpturen 2019 mag noemen. De organisatie van het kampioenschap ligt in handen van de Zandacademie... onder auspiciën van de World Sand Sculpting Academy, de WSSH... Dit is een organisatie die al meer dan 20 jaar wereldwijd competities organiseert... die officieel erkend zijn door zowel de kunstenaars als de steden die deze composities hosten. De zandsculpturen zijn te bewonderen tot november. Vanaf 1 juli breidt het aantal autoluwe straten in de Haarlemse binnenstad zich verder uit... Dat betekent niet alleen meer ruimte voor fietsers en voetgangers... maar ook voor bewoners in het centrum. Bovendien kan de stad weer een beetje groener kleuren. Rondom de nieuwe Groenmarkt, Kruisstraat en Janstraat... zijn de straten per 1 juli officieel voetgangersgebied... en mogen gemotoriseerde voertuigen alleen tussen 6 en 11 uur de straten in. Op deze manier wil de gemeente fietsers en voetgangers meer ruimte geven maar ook de stad een stukje groener, gezonder en klimaatbestendiger maken. Tevens helpt het mee om de hoeveelheid fijnstof in de binnenstad te verminderen. Haarlem hoopt hiermee dat de stad aantrekkelijker wordt... voor de mensen die er wonen, ondernemen en winkelen. Dan houden we tot zover even het regionale nieuws. Uh, we hebben natuurlijk straks om half twee een update van het regionale nieuws. Maar we gaan nu eerst even... Naar het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, naast wolkenvelden zijn er vandaag ook perioden met zon. In het noorden van het land is kans op wat lichte regen... en in onze regio lijkt het droog te blijven. De wind waait uit het westen en is matig tot vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar 19 tot 20 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er wolkenvelden... met kans op wat licht gespetter. De temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Er is een kleine kans op wat gespetter, maar over het algemeen is het droog. De temperatuur stijgt naar 19 graden. Als we kijken naar de rest van de week, dan blijft de zon wel schijnen... Maar er trekken soms ook wolkenvelden over de regio. Vanaf vrijdag is kans op wat lichte regen of een enkele bui. En de temperatuur gaat omhoog van 20 graden op woensdag naar 24 op zondag. Kortom, een heerlijke week. En dan was dit het weerbericht volgens onze weerman Rico Schreuder. Ja, dan gaan wij weer verder met lekkere muziek. Ik heb natuurlijk van allerlei moois meegenomen. En zoals ik al zei, we gaan vandaag ons richten op alle artiesten. Want het is schijnbaar een hele vruchtbare datum om op geboren te worden die 1 juli. Tenminste, een, een vruchtbare datum. Dat zeg ik nou echt verkeerd natuurlijk. Maar wel een datum waarop heel veel artiesten zijn geboren. Ook acteurs en schrijvers en... Grote namen allemaal. Maar goed, wij richten ons natuurlijk op de zangers. En uh, een van die zangers, een Nederlandse zanger... Uh, waar we natuurlijk ontzettend trots op zijn... dat is Maarten van Roosendaal. En ik ga nu een nummer moe laten horen. Buiten is nog licht, dat klote apparaat moet je dus opstaan. Dekbed opzij. Eerst één voet eruit, dan allebei. Erop gaan staan, 80 kilo zwaar, elke dag weer, jaar na jaar. En dan in bad, wat een theater, al dat schuim en al dat water En dan ook nog met zeep in je ogen, dat hele lichaam weer afstaan drogen In de kleren van top tot teen, je broek, je hemd, je trui eroverheen Je sokken, pantoffels, wil je gaan eten, kan alles opnieuw onderbroek vergeten Oh, als ik maar dood Wat een gedoe Elke dag weer leven, het maakt me zo moe. En als je dan nog kan, zet het op een lopen, want daar zijn de gordijnen en die moeten open. Je ogen doen zeer van al dat zicht, en dan de wereld die ligt. Mensen hier en mensen daar en overal mensen En ze doen maar, ze bouwen een carrière, hebben een kater Halen de bus of ze springen in het water De een is rijk, stik dat koude kak De ander arm, vreet uit een vuilnisbak Al die huizen met al die daken. En al die fietsen met al die spaken. En al die auto's. En al dat geld. En al die vrede en al dat geweld. Oh, als ik maar dood had een gedoe. Elke dag die wereld, het maakt me zo moe. Die aarde zwaar overdreven, maar zwaaien, maar zweven, maar tollen als een kip zonder kop. Biljoenen jaren, het haalt niet op. En mijn zuster op een racefiets en met tante in de tram. En van het concert des levens krijgt niemand een programma, dus dan maar overeind. Wat het ook kost, je weet maar nooit, misschien is een post. Want de PTT stelt je nooit teleuren. Het ontbijt slaan we over, op naar de deuren. Belastingaanslag, wat een kolder. Een afschrift van de Giro, een reclamefolder. Een herinnering van het G.J.B. Dus dan sta ik dan blauw van de kou en weer en weer en... Weer geen brief van jou. Weer geen brief van jou. Weer geen brief van jou. Weer geen brief van jou. Wow, oh, oh, oh, was ik maar... Doe Elke dag Weer geen brief Het maakt me zo En het maakt me zo En het maakt me zo En het maakt me zo En het maakt me zo Ja, ja, ja. Maarten van Roosendaal Vandaag is het uh, zes jaar geleden dat hij is overleden Hij was geboren op 3 mei 1962 in Heilo en een Nederlands zanger cabaretier en liedjeschrijver Hij hield zich in zijn jeugd al bezig met muziek en op zijn derde zong hij liedjes mee van de musical Heerlijk duurt het langst hij ging als kind naar de muziekschool en drumde daarin zijn eerste bandje. Zijn muzikale activiteiten combineerde hij met zijn werk als barman. Hij schreef muziek voor onder meer telejak en schooltelevisie... speelde piano, drumde in een punkband... en regisseerde en adviseerde andere artiesten. Baroosendaal werd in 1994 bekend bij het grote publiek... toen hij de jury- en publieksprijs won... Van het Amsterdams Kleinkunstfestival. En In zijn programma's bracht hij vooral eigen werk, maar hij heeft ook werk van anderen, onder, onder andere van Cornelis Vreeswijk en Bram Vermeulen, uitgevoerd. En daarnaast zette hij enkele gedichten van Jean-Pierre uh, Rouy op muziek. Het werk van uh, Van Roosendaal is soms melancholiek, melancholiek van toon en de andere keer weer cynisch. Terugkerende thema's zijn het leven, de liefde, de dood en de drank. In, uh, op 8 februari 2013 werd openbaar gemaakt... dat Van Roosendaal ongeneeslijk ziek was... en alle geplande voorstellingen werden afgelast. En hij overleed vijf maanden later op 51-jarige leeftijd... aan de gevolgen van longkanker. Een andere artiest uh, die ook... Uh, een aantal jaren geleden is overleden, is Luther van Dross. Wij draaien het nummer Never Too Much. When you open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 A Long way, and yet this is only the beginning of my love. A thousand kisses from. Me. Ja, Luther Van Dros, geboren als Luther Ronsoni Van Dros, junior trouwens. Uh, hij was geboren in New York op 20 april 1951 en overleden in Edison, New Jersey op 1 juli 2005. Dat is alweer 14 jaar geleden, zeg. Hij was een Amerikaanse R&B en soulzanger en gedurende zijn carrière verkocht hij meer dan 25 miljoen albums... En hij won maar liefst acht Grammy Awards. Luther van Dros. Hij begon zijn carrière in de jaren zeventig als achtergrondzanger... van onder meer David Bowie, Roberta Fleck, Carly Simon... Donna Summer, Bette Midler en Barbara Streisand. Hij nam in het midden van diezelfde jaren zeventig twee LP's op... met de naam Luther, waar ook het origineel van A Brand New Day... uit de Wiz Musical opstaat. In het begin van de jaren 80 was hij te horen op de eerste LP van de groep Change. Zijn eerste grote hit kwam van zijn eerste soloalbum. En dat hebben we, daar hebben we net naar geluisterd, het nummer Never Too Much. Hij kreeg dus acht Grammy Awards en zijn grootste hit in Nederland en Vlaanderen was Endless Love. Een duet met Mariah Carey. Luther Vandross leed aan diabetes en diabetes bedoel ik... Op 16 april 2003 kreeg hij een hersenbloeding waarvan hij nooit meer volledig herstelde. Uiteindelijk overleed hij twee jaar later op slechts 54-jarige leeftijd in een ziekenhuis. En in 2014 kreeg hij een postume ster op de Hollywood Walk of Fame. Nou, helemaal verdiend. Wij gaan verder, want we hebben weer een, uh, nog een mooie artiest voor u klaarstaan. En dat is niemand, niemand minder dan Kai Mitchell. I've got heartaches by the number, a love that I can't win But the day that I stopped counting, that's the day my world will end Heartache number one was when you left me I never knew that I could hurt this way Yes, I've got heartaches by the number, troubles by the score Every day you love me, as each day I love you more Yes, I've got heartaches by the number, a love that I can't win But the day that I stop counting, that's the day my world will end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 Harddakes by the number van Kai Mitchell. Ook een man uh, om wie we, uh, die we vandaag uh, herdenken... omdat hij op 1 juli 1999 is overleden. Hij was een Amerikaanse zanger... en zes van zijn singles werden million sellers. Hij trad ook enige tijd op als presentator... trouwens van een eigen televisieshow... en speelde als acteur in een paar films... Zijn echte naam is uh, Albert George Czernik... en hij was van Kroatische afkomst. De oorspronkelijke spelling van de naam was Czmik. Toen hij elf was, kwam hij onder contract... bij het entertainmentbedrijf Warner Brothers... dat een kindsterretje van hem wilde maken. En hij trad een paar maal op voor een radiostation in Los Angeles... waar zijn familie in 1938 was gaan wonen. Toen hij van school afkwam ging hij werken als zadelmaker... maar hij vulde zijn inkomen aan met optredens als zanger. Jude Martin, die een programma met countrymuziek country muziek presenteerde... bij een radiostation in San Francisco... was onder de indruk van zijn zangstem... en huurde hem in om op te treden met zijn band. Kai Mitchell, hij overleed op 1 juli 1999, 72 jaar oud... In het Desert Springs Hospital in zijn woonplaats Las Vegas. Aan complicaties na een operatie wegens kanker. Nou, dan hebben we nu alle artiesten gehad die vandaag hun sterfdag hebben. We gaan vanaf nu alleen nog maar naar artiesten luisteren die geboren zijn op de 1e juli. En uh, dan starten we de reeks met Liefde in de Lucht van Kraantje Papi.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 Gelukkig hangt de liefde in de lucht Gelukkig hangt de liefde in de lucht We spijten met die bezels er this ain't no church zijn yankings leven in een droom Gelukkig hangt de liefde in de lucht Gelukkig hangt de liefde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 het laatste woord de stilte, is stilte. Je zou het bijna vergeten. Alles wat ik zie, dies, is, dat is groot. En alles wat ik zie, dies, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Dus spijten met die bezels, we're not this ain't no shirt. Dit zijn young leven in een droom. Gelukkig hangt de liefde. Alles wat ik de zie, is de deze, dat is goud En alles wat ik de zie, is de deze, de dat is goud Gelukkig hangt de liefde de in de het land. Gelukkig hangt de liefde in het land. Lustij, de We De spijten met die